Dus niet. <laughs> dat was de plan afgelopen terwijl wij bezig waren nieuwe uit te zoeken. Maar dat geven we allemaal niks hoor. Dirk? Ja. Heb jij nog reservemeters? meters? Uh, <laughs> nog een stuk of twintig. twintig. Meter kapot? Ja, Hoeveel meter? 20 uh, meter stuk. 20 meter stuk. Ik geloof dat we eerst een frutseltje krijgen. Ja? Oh, dat is horen. Dat is horen. Oh, onze grote jarige. Wat ga je nou doen? <laughs> dat weet ik nog niet. <laughs> Vind ik wel een leuk stuk. Ja. Ga je nou doen? Ja, wist ik, wist ik het maar. Dat is de stem van onze secretaresse Karin. Zit die nou en die is vandaag jarig, ja doen we doen dat allemaal. Ieder geval wel op. Dat staat er in ieder geval op. Ja. We, we zijn allemaal jarig vandaag, want Karin is jarig onze secretaresse van de Venclub. <laughs> Bent u nu de Heeft u toesten nog niet uitgezet? <laughs> Dil ik eruit op deze kant. Leven, Voor Karin, lang zal onze ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria! Dat was de Dirk, en uh, uh, dat is de... Je hebt nog wel een nieuwe meter, hè? <laughs> Die kon er niet meer aan. Ik heb nog een verzoekje van Nico Haak staan ik heb nog een nieuwe single van Nico Haak. En die is aangevraagd door Jos van der Meer <coughs> voor zijn broer Bob. Hier komt hij, Nico Haak, met zijn energienota. Wanneer jij staat te douchen, energie. Want geloof me, zonder olie gaat dat niet. We moeten terug naar de toppen, dan nou kan de dus ruggen Hey Hé Marie, hé hey Marie, energie. Wanneer je staat te koken, energie. Want geloof me, zonder aardgas gaat dat niet. Doe vertaan een pitje minder, dan ben je geen verslinder. Hé hey Marie, hé hey Marie, energie. Als we allemaal nou meedoen, dan komt dat prima voor mekaar. En dan houden we nog wat over, voor de komende honderd jaar. Zonder stoeren in de auto, energie. Maar gaan nou toch eens lopen, waarom niet? Om lekker trappen op je fietsie. Ook te goed voor je conditie. Hé hey Marie, hé hey Marie, energie. De deur uit, energie. Met je Pipsy in de zon, waarom niet? Met de kinders aan het handje, naar een u-tiste strandje. hey Marie, hey Marie, energie. Als we allemaal nou meedoen, dan komt het prima voor mekaar. En dan houden we nog wat over voor de komende honderd jaar uit zo'n kerncentrale energie, maar is dat nou het antwoord? Weet het niet. Of met de pickhul, houweel en beltje de kolenmijn weer in. Hé hey Marie, hé hey Marie, energie. Met de pickhul, houweel en beltje de kolenmijn weer in. Hey. Marie, Van Basiel Steitner koopt u het mooiste tapijt voor een betaalbare prijs. Alle prijzen zijn inclusief vakkundig leggen. Legt u het zelf, dan krijgt u 10 gulden per meter korting. Keuze uit ruim 50 volle rollen, dus razendsnelle levering. En ook voor dekbedden, 1 persoons voor 49 gulden en 2 persoons 59 gulden. Olga-matrassen, alle gangbare maten op voorraad. Basiel Steitner, lange brinkweg tegenover het gasbedrijf. Alleen op vrijdag en zaterdag geopend. Telefoon privé en op de zaak 196 00 Basiel Steitner, ook voor uw goede Ja, Zo, zo, zo. zo. Timing heet dat. Timing? Uh, ja, deze meneer wil even de groeten doen. Uh. Oh, uh, Karin namens uh, de Zaaier even gefeliciteerd met je verjaardag, want dat ben ik geheid vergeten vanavond. <laughs> nou ja, dat was het dus reeds. Dat was Peter de Zaaier. Dan heb ik hier nog een aantal kerstkaarten. Mag ik even? Mag ik even? Twee man voor mijn neus. Iedereen staat me in de weg. Ik heb hier een uh, hele mooie kerstkaart van Lydia Boeshaart. En dat is ook een bekende schrijfster van St. hè? Dan heb ik hier nog een kaartje van uh, Simon Akkerman, Lange Brinkweg 42 in Soest. Die wens ons uh, veel succes, en nog vele jaren. En er staat bij stuur eens een stikje. Nou, we zullen het kaartje naar nou de manier van de geven. Joh, Die uh, maakt het dan wel in orde. Dan heb ik hier nog een briefje. En het is uh, voor Jan Zakkers. En er staat op ga dan, <laughs> nou, van Don Mercedes. En die is aangevraagd van iemand die hem goed begrijpt, staat erbij. Nou heb ik dat plaatje niet, van Don Mercedes, uh, ja daar zit ik een beetje mee. Nou, ik zou zeggen, Don Simka. degene die dat uh, aangevraagd heeft, uh, vraag een ander plaatje aan. Dan draaien we dat, dat uh, een volgende keer wel. <lacht> In ieder geval heb ik nu nog een verzoekje staan voor Urbanus van Anus. En het is dus aangevraagd door Rijk, voor Lammert, voor Fred, voor Mart, voor Beb en alle anderen. dan. Huh? <lacht> Urbanus van Anus, hier komt ie.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 Wees ik geboren, hallelujah, hallo. Wees ik geboren in een bans vol volgende stroom. Kwamen de drie koningen, een zwarte en een witte. Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. Ze schonken een rol en een grote potvernis. Een salem in een look en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor. En aan Jezus een schalken en een broekje in die voor. Maria kreeg een zakse met een grote strik En een potlood en een gommeke om te gommen kreeg ik. Jezeken is geboren, halleluja, hallo. Jezeken is geboren in een bakstel vol stro.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 Jezus is geboren, alleluia, allo! Jezus is geboren in een bakje vol stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen nog koud op de grond. Toen kwam God de Vader en Hij sprak, Dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon.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 Jezus nam zijn fles met pappenhavervlokken en heeft nog grap verse piesdoek aangetrokken en zijn vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn oude scheef over zijn oor. Hij is gelijk een groot en in zijn sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, Halleluja. hallo. Jezus is geboren in een Dirk? Ja? Hij is afgelopen. Oh, en Er, staat, er staat iemand bij een microfoon die wil je wat vragen. Oh ja? Wie is dat? Ik weet niet wie het is, hij vraagt het volgende. Wat vindt u van de Nationale Hitparade? Dat was dan ook wel zo goed joh. Dat bedoel ik. Ja, Dat is toch een lagertje? Nee? Ja. Heel is toch een lagertje? Nee? Ja. Om met de uh, gesproken brief uh, van de nou, van de Werf te spreken. Ja, goed, Daar ik zitten ik de piraten. Nog, dus, uh, trended... Dat is ook leuk. Als <laughs> het Laat horen. Maar ja, goed, ik leef nog, dus het zijn dat uw programma niet punet uh, is voor de gezondheid. <laughs> nou ja, niet persoonlijk worden, hè. <laughs> We krijgen nu. Uh, even kijken hoor, mijn Timmermans met zijn grijze haren. Is aangelaten door de heer Van der Laan voor Bertha. Dat was hem. Dank u. Toen moest hij nog gestuurd worden. Dit is nog steeds Dirk Druiten voor Vrije Radio Soest. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen.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 Voor hen die ze praten altijd een bron van vreugde te zijn, voor die lieve oude mensen met hun diep dorploed gelaat, heeft mijn hart een gast dat altijd wijd open staat omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht, hebben zij nu grijze haren en een blik zo wijs zacht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen.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 voor je rimpels van zorgen en peen. Ik wil trachten voor hen die ze dragen. Altijd een bron van vreugde te zijn haar op je hoofd ja nou ik heb hele bossen die hebben gekregen van vrije radio zoest <laughs> en daar ben ik ook dit ik de ruiten kan je nagaan en yeah. ja, jij bent mijn woudje yeah. jij helpt de knoppen naar de knoppen nou, ik de meters. Ja, inderdaad, ja, ik wou dat zeggen. Daar moet je luisteren mensen, we zitten vandaag met uh, verschrikkelijke grote problemen wat het programma aangaat. En ik heb het idee dat we uit kunnen lopen tot uh, bij half vier want ik word er helemaal knetter van. Ja. Ik heb nog een heleboel bezoekjes en een enorme partij nieuwe platen, die moet ik ook nog draaien. Echt, dat is ons gevraagd door de uh, verschillende platenmaatschappijen. Dus dat moet er ook even door, hè? Naam. Oh. Ja. <middels> Je moest nu sterven, moest sterven, nu de dood. Voor hem was geen. Hij... Op een speelkaart is een koning zonder land de tranen in mijn ogen zijn het water zonder zand de tranen in mijn ogen zijn het water zonder zand zeg nee wat is de sleutel die op alles Vast. Zeg mee wat is een spiegel? Een spiegel zonder glas. Zeg mee wat is een spiegel. Een spiegel zonder glas. Het geld dat is de sleutel. Van een huis moet reeds ver van tevoren besproken worden. Daarbij komt ook een bouwbedrijf ter sprake. Wij adviseren een goede bouwbedrijf 11 van het klooster, beetslaan 116 in Soest. Telefoon is bereikbaar onder het nummer 14742. Reeds 10 jaar ervaring, dus dat zegt wel wat. Het de naam bouwbedrijf 11 van het klooster, beetslaan 116 in Soest, telefoon 14742. En vergeet niet, bezint, eer ge, begint. Leo -tjoo! Hey Hé Leo! Hallo, hallo, hallo, hier is Leo. Hier is nog steeds uw uh, vrije radio-zoest zondagmiddag uh, rechts vooruit show met Dirk de Ruiter. Goedemiddag als u later heeft ingeschakeld. Dan heeft u Dirk al uh, de twee uur gemist. Oké, okay, nagaan. Nou ik heb hier staan uh, Yvonne, Yvonne Beek die vraagt om uh, André Hazes. Ah, Moet je even wachten, uh, André even wachten met zingen. Ik heb hier namelijk op de hoes staan. Dit is een hoes uit de tijd van de RTC. Er staat, uh, deze plaat was de vierde van de zevende in 1979, première bij dit station. Eén van de honderden. Huh? Hier komt hij, hey, André Hazes, kom naar huis toe mama. Het is stil in huis, de avond is gevallen De lampen in de straat zijn alweer aan Mijn zoontje, hij kijkt droevig uit zijn ogen Ik vraag aan hem, mijn kind wat scheelt eraan Dan legt hij zacht zijn armpje op mijn schouder En zegt dat hij een liedje heeft gemaakt ik moest hem dan beloven niet te huilen, omdat dit lied misschien mijn hart wel raakt. Kom naar huis toe mama, wij zijn zo alleen, ik zit hier. Ik zei hem dat zijn mami was vertrokken, omdat het zo met ons niet verder ging. Ik vroeg aan hem of hij nu maar wou slapen, en bracht hem vlug naar bed, mijn lieveling. Toen ik weer terugkwam in de stille kamer, mijn ogen dicht deed en al vroeger dag. Daar hoorde ik mijn kleine lieve jongen, hij zong daar in zijn kamertje heel zacht. Kom naar huis toe mama, wij zijn zo. Ja, dat bedoel ik. Wat bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Oh, dat weet er niemand. <lacht> ik stond erbij en keek naar. Zoeken we op. Ja. ja, nu zitten we wel in André Hazes. Dat is een heel gevoelig liedje. En daar zitten wij een beetje erin te grebben. Ja, dat bedoel ik. <lacht> Hou drie. erin. Ja, dat bedoel ik. We gaan toch de boel wat opvijzelen, mensen, want we zijn achter elkaar uh, een beetje duinenplaatjes aan het draaien geweest. Omdat er om gevraagd werd. Er werd bijna niemand hier. Ik ga er uh, de Wico's in mixen. Tranen, heb ik om jou gehuild? Een lekker vrolijk neestampetje, Komen we weer een beetje omhoog naar al die ellende. Dat bedoel... Doe maar, de Wico's. Zeker maar, heren en dames. Jaren waren wij bij elkaar, jaren die ik nooit, nooit zal vergeten. Ik weet nog goed hoe jij dik wel zei, dat je zoveel hield van mij. Maar als Jij was al langer verliefd op die andere. Hoe kon ik met jou het gelukkig zijn? Mijn hart dat doet mij. Niet. Ah? Ze loopt zo heel treurig te zingen, maar moet je er zien lachen op die hoes, joh. Ja, ja. die twee kunnen er onderheen. Ik vind er wel een, een heel aardig juffrouwtje op die hoes. Ja, er is wel een ja. mooi bloemetje daar. Ja. Dat ja. kan heel mooi zingen, hoor. Dat was Woutje. Ik, heb uh, ik, heb ik nog ben nog. in een andere studio geweest. Ja. En daar heb ik een plaat opgenomen. En die gaan we nu even draaien. Ah, ja. Zeg hip, op de hippen, ja, nee, de hippen doe de hobbel. Zeg hoppel, ja je aan de hobbel. Het is gewoon die boekie, en die hup en die hop en die ha hop hop hop. hop. wat u hoort, dat het is een test, die van uw radio. Het hoog en de laag en de links en rechts van uw stereo. Ik ben uw DJ, hallo, hallo, hallo of Zuid, dat maakt voor mij niet uit. Maar eerst neem ik een bakje koffie met een koekje. Ja, een chocoladekoekje, want bij koffie hoort de koekje, uh, of niet? Zout erop, die vollaat wordt vast, een grote flop. Maar goed, kijk, ja, we zijn nu bezig met die test. Dit is links, dan is rechts, die koffie smaakt niet best. Om bij de trolls te varen aan de NCRV, de Engel of VPRO. Daar wil die koffie niet lukken, nee. Dat is trouwens al jaren zo. Hallo, hallo, hallo, hallo, ik ben weer op de radio. Hallo, hallo, hallo, hallo, in mono of in stereo. Ik ben de DJ. Wow, wow, wow, wow, wow. En waar je ook bent, in noord of zuid, dat maakt voor mij niet uit. En onze een je heeft, dan stuurt u mijn kaart. En als ik toevallig geen koffie drink, dan wordt die misschien gedraaid. Nou, heb ik hier een kaartje van een vrouw uit Amsterdam. Die wil zo graag een plaatje horen over de Jordaan. Ja, ik ben de gek, dat doe ik niet. Dat is toch aan popmuziek? Schrijf u dus maar aan Willem Duizel, of een gymnastiek? Ik zei... Nou heb ik hier een kaartje van een vrouw uit Amsterdam Die wil ze graag een plaatje horen over de Jordaan Ja ik ben te gek, dat doe ik niet, Het is toch geen popmuziek? Schrijf u maar aan Willem Duizel, of op, Punt op Gymnastiek hey, Wat doet u hier? Wie bent u? Ga nu onmiddellijk weg Wat? Hey, hey, hey, zo, dat is opgelost, we gaan nu verder met de show More music! Doe de hip, hip, hit, de hop, hop, wauw wauw, doe de wauw wauw wauw. Wat is het hier, een bende, wat een bende is het hier, wat een zootje van een troep. Nee, zo kan ik toch niet werken, Oh, alles loopt in de soep. Maar ja, we zijn nu aan het einde van deze swingende show. Het programma zit er weer op. Goodbye, hello, hello, dit was het. Here we go. Oh, uh, ja, hello, hello, hello, hello. Sorry, sorry. Lucht om, we... Ja, ja. <Ajacht> ja. Ah, dat was een beetje geheim, dat is uh, een beetje de Nederlandse versie van die Amerikaanse disco uh, disc uh, toestand. Hier komt Rubber Robby. Speciaal, Speciaal voor Marion. Speciaal voor Marion van Die heeft uh, de eerste de beste week kans gezien met de nieuwe broma om op plat te rijden. Dus uh, volgende week zou die wel er heel zijn. Mensen in de Tobekerstraat, opgepast. Volgende week rijden we er weer mee hoor. Dat was de ambulance. vs informatieflits. Marion coyter bromfiets was helaas plat. <laughs> Zonde hè. We zweven traag en dicht, kleine beertjes wit en licht. Op de ijsbaan groeit de skaar, al een dikke laag. Maar je hoeft niet weg te gaan, want de baanbeger komt eraan. We gaan weer schaatsen, zwieren op de baan. In de lange rij, kijk eens hoe ik mij. We gaan weer schaatsen zwieren op de baan, kom op weer. Ik voel een beetje nat eruit. Dat kan gebeuren. Een plotselinge hoosbui en uw huiskamer staat onder water. Ja, had u maar een goede loodgieter moeten nemen. Jan Zakkers is er zo een. Zijn adres is Koninginlaan 111 in Soest. Telefoon 11044. Want onthoud, voorkomen is beter dan hozen. Ja, nu hoorde, de kom van het dak al op de achtergrond. Het is uh, Jan Zakkers speciaal aangeboden door je eigen dochter, Jan. Hé. Hey. Hey. hey, Kom van het Jan. Hé, hey, kom van het Waar is Klekken het touw, we op het bordes. Het eten werd oud en Jan en Jansen werd eten in de straat weer. En was de neinde raad. We klonken in de straat. komen maar vandaag Koud en Janne Jansen werd heet in de straat weer. Hé hey Jan, was je abonnee? Nou ja. Geitje natuurlijk. Ik waren het niet meer. Nee. Toen zat Jan op Dakwijk, het hadje. Krijgen we nu een stukje meneer Koelenwijn zelf. Stukje meneer Koelenwijn zelf. Alle ja. luisteraars van vereniging. Nee, was toch weer vrije Radio Soester. VRS, dat is ook. VRS, is dat ook niet zoiets van een uh, zuivelvereniging uh, die uh, met... Uh, SRV. SRV, maar ja, het zijn dezelfde letters. Ja. Een uh, gelukkig nieuwjaar en een, uh, een heel vrolijk en uh, gezellig en uh, prima etend uh, kerstfeest uh, 1979. Ja, dat is en, uh, al uh, geweest. Ik hoop dat 1980 uh, uh, ook uitstekend zal zijn voor alle luisteraars van de VRS. Uh, ik betwijfel of de VRS dan überhaupt nog bestaat. Nou ja. Nou, nou. Nou, nou. No, no. no, no. Meneer Koelewijn. We ja, hebben straks een beetje de boel door het uh, 100 gehaald. Er staat mevrouw Abberhuis voor Greet Vonk. En voor de dochtertjes, uh, Sonja en Monique, werd aangevraagd ik moet plassen. En mevrouw Abberhuis vroeg voor Greet Vonk aan Mieke. Nou, hier komt zij dan. Mieke, haarzelf. En dit is nog steeds uh, Dirk de Ruiter voor Vrije Radio Zoest en omstreken. Goedemiddag. <Sus> <Sus> Alles is voorbij. Hield ik me goed, zag je niet aan mij. Maar het deed wel zeer, zo alleen te zijn. Ik heb nu geleerd, niet te doen soms bij. Want tot die dag. Was hier mijn bestaan en dat hier goed bij me weg zou gaan. Had ik nooit verwacht, maar het was zo fijn. Nu weet ik vast liefde doet ons bij na die dag. Wist ik geen raad Die nachten lang eenzaam langs de straat Niet zag toen meer zin, alles leek maar schijn Want ik dacht steeds, liefde doet soms pijn Het gaat, het leven gaat toch door. Je, als je weg, waar Dat was, Hallo, uh, de koptelefoon die flappert op mijn oren. Dat gaat natuurlijk helemaal fout dus ik daar hard in de microfoon praat. Ik heb hier nog, uh, eens even kijken, het grote sprookjesbos. Dat is aangevraagd door omaatje Brummer. En die groet alle kleinkinderen. Petra, Marian, Edwin en Suzanne. Voor jullie allemaal, tot uh, nu volgende liedje. Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar... Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik. Wij zijn de figuren uit het grote sprookjesboek en brengen aan de king. Zo komen we er nooit uit. Ieder op zijn beurt. Eerst Hans en dan Grietje. Toen ik al mijn kruimel strooide, wist ik heus wel wat ik deed. Want een kind van onze leeftijd weet wel wat een vogel eet. Morgen zou ik het koekhuis vinden, stond in sprookjesboek vermeld. Hij had dus geen brood meer nodig, dat wordt er niet bij verteld. Zo, nu klein duimpje dan. Je staat zo te dringen Het idee om niets te strooien Dat keek Hans eerst af van mij Maar bedanken voor die vinding Is er bij, dat joch nooit bij En de heks ging in de oven Dat deed Grietje met geweld. Zoiets kun je toch niet maken Dat wordt er niet bij verteld Dat wordt er niet bij verteld Wij zijn de figuren Klein duimpje, doe je vinger naar beneden. Jij met je gezeur, jij bent al geweest. Nu eerst Roodkapje. Ieder kind vindt mij een dom oor en dat komt me slecht van pas. Ik zag heus wel aan die oren dat het niet mijn oma was. Maar wat moest ik anders zeggen, ik Roodkapje ben geen held. Ik hoopte dat de wolf bleef liggen, dat wordt er niet bij. Gaan we nu naar het lieve kleine geitje luisteren. Ik zit heel de dag in spanning of de wat mijn broertjes vindt. En dan als mijn in die klok, dat is geen leven voor een kind. Ik heb tevens nog te zorgen als het avonds wordt gebeld. Hoe ik bij de deur hoog klim, dat wordt er niet bij verteld. Dat wordt er niet bij verteld. Hallo, ik ben Sandy en u luistert naar VA is Okay. Van Oosten. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een goede Polaroid camera. Ga dan eens kijken bij Van Oosten aan de straat nummer 57 in Soest. Hij heeft ze al vanaf 89 gulden. Verder verzorgdheid ontwikkelen van uw zwart-wit en kleurenfoto's. Tevens zijn uw dia's bij hem binnen twee dagen klaar. Ook kunt u bij hem terecht voor al uw portret en familiefoto's. Ga er eens kijken. Van Oosten Fotografie, straat nummer 0, 57. Tegenover Busstation, zuid. Gewoon de beste van artjes uit. Ja, zo is het. En uh, ik ben gisteren binnen nog eens even wezen kijken bij Van Oosten. Heb ik een fotolijstje. Ik al zeg. Prachtige fotolijstjes. Uh, enorme sortering. Uh, bleef aan te bevelen. Juist. Heb ik hier nog staan. Uh... De Vlam in de Pijp van, weet uh, die figuur? Henk uh, Wijngaard. En uh, ik heb er straks Henk van de Wijngaard aan gedraaid, dus die gaan we niet nog een keer draaien. Maar die is aangevraagd door Karel Jan Schouten voor Disco Henk Schouten. Willardstraat 24 in Zoestad erbij. Nou, ik draai uh, de nieuwste van Jan Boezeroen. Wie uh, trok er aan de bel? Hey, hey, wie trok er aan de bel bij het hartje? U weet het, hè? straks na half vier. Alle boys van VRS zijn weer compleet, hè? In het daar hangt een grote bel. En wie een rondje kwijt wil zijn, die geeft dat ding een lel. De klanten weten allen wat dat klingelijk beduidt. En als er dan geklonken wordt, dan zingen we samen luid. Jongen, jonge jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Wie trok er nou Af de klepel daar Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge Wie gaf dat rondje gersten nat Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad Als er een jarig is, heeft iedereen plezier als hem geluk wordt toegewerkt, geeft hij de bel een zwier. Dan proosten alle klanten samen op zijn geboortedag. En heel de kroeg zingt dit refreintje met een gulle lach. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Wie trok er nou weer aan de bel? Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Wie gaf de klepel daar? Gaf dat rondje gersten nat Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Zo'n groeien hebben wij nog niet gehad De Kastelein, dat is een man zoals er niet veel zijn Die trekt ook wel eens aan de bel, dat vinden wij zo fijn Een rondje voor zijn klantenkring, dat wil er altijd in en bij het luiden van de bel zingt er blij van zin. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, wie trok er nou weer aan de bel? Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, wie gaf de klepel daar een luil? Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, wie gaf dat rondje gersten nat? jonge jonge jonge jonge jonge zo'n groeiën hebben wij nog niet gehad jonge jonge jonge jonge jonge wie trok er nou weer aan? aan de bel Ja, u hebt het uh, al gehoord straks toen uh, meneer Jan Boezeroen begon te zingen straks na half vier zijn wij uh, weer voltalig uh, compleet uh, in café het hartje ons veren stamcafétje koninginelaan in Zoest hè nou, iedereen weet café, daar wel wat te vinden onderaan, hè. Het was volledige uh, verleden week ook weer ontzagelijk druk en gezellig. En ik hoop dat uh, degenen die nog niet geweest zijn, uh, nu, vandaag, komen. Na half vier zijn we daar weer present. Nou schijnt dat ik nog een keer de boel door elkaar gehaald heb. Dan nou heb ik hier nog een keer staan van mevrouw Budding, voor Irma, voor Sylvia, voor Jenny, voor Herman, voor Michel, voor Lineke en voor Ed. En voor Karolintje, hè? Nou nee. Daar had ik ook Mieke voor moeten draaien. Nou, die hebben we net al gedraaid. En uh, ik heb hier het nieuwe plaatje van Corrie. De hele avond dans ik alleen met jou. En die is vanaf uh, afgelopen vrijdag ook uh, overal in de winkels te koop. En nou ik. Ja, dat bedoel ik. Ik ben Corrie en ik wens alle luisteraars van de VRS Radio een prettig kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, uh, Corrie. Dans ik alleen met jou, dat is niet moeilijk omdat Ik zoveel van je hou de hele avond, mijn schat Die hou ik voor je vrij, dan gaan we samen dansen Ik met jou en jij met mij De hele avond, mijn schat Dan ik alleen met jou, dat is niet moeilijk omdat Ik zoveel van je hou de hele avond, mijn schat Die hou ik voor je vrij, dan Samen dansen, ik met jou en jij met mij Toen ik jou voor het eerst zag, had jij een leuk idee Je vroeg me, ga je zaterdag gezellig met me mee Dan wil ik met je dansen, fluisterde jij in mijn oor Ik voelde op dat moment dat ik mijn hart aan jou verloor De hele aard... Schat, dans ik alleen met jou, dat is niet moeilijk omdat. Ik zoveel van je houden hele avond mijn schat. Die hou ik voor je vrij. Dan gaan we samen dansen. Ik met jou en jij met mij. De hele avond mijn schat. Dans ik alleen met jou, dat is niet moeilijk omdat. Ik zo wil van je houden hele avond mijn schat. Die hou ik voor je vrij. Dan gaan we samen dansen. met z'n twee we zijn goed blijven varen al viel dat soms niet mee vraag jij me gaan we dansen als ik dat van je hoor dan denk ik weer hoe ik daardoor mijn hart aan jou verloor de hele avond mijn schat dans ik alleen met jou dat is niet moeilijk dat? ik zoveel van je hou de hele avond mijn schat die hou ik voor je vrij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 Dirk. Hallo uh, meneer Woutje. Dag meneer. Bent u er weer? Ja, tuurlijk. ja u weet het, uh, Woutje die begeleidt altijd ons uh, tweede uurtje. Hè? Ja, ja, maar ik ben wat vroeg. Uh, ja, Woutje, uh, ja, goed. Uh, achter de andere ruit is het niet zo warm als in deze studio. hè? Nee, verleden week was het al uh, omgekeerd. Het is verleden week was het omgekeerd, ja. En nou, bedankt er zo niet. Nee. Kijk daar gaan. Ik heb nog één plaatje voor we eruit gaan dit uur. En dat is aangevraagd door Jacqueline van Dijk voor opa Meerveld.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 Ik kom niet aan, aan jou, jij komt niet aan het, aan het mijne. mijne Ik laat jou in je water, mijne. laat je mij dan in de bijen Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet Voor mijn pak loof ik buiten in mijn goed, Om in mijn blote weet, dat is mij om Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in het leven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 Je hoeft niet te zeggen uh, Dirk, mag, ja. mag ik er even tussendoor? Heb jij ja. de, de pingeltjes gezien? Uh, nee, waar is de toongenerator? De piepjes. De toongenerator, waar heb je die gelaten? Ik weet het niet, ik ben hem kwijt. Zonde. Alla, even, misschien deze. <lacht> Hallo? hallo. we ja, het wel. Ja, hoor, we gaan eruit tot de andere kant van de tijd zijn. En dan. Uh, Wacht even, nog. Vijf seconden. Vijf seconden. Dan Hier. komen we zo weer terug. Tot zo. Eén! Toch weer net geweest, jongen. Ja, ja, ja, ja. We het weer gevonden, hoor. Free radio soes. Dirk de Ruiter En dat was ik weet. Ik zit onderhand met een nieuwe affiche voor me De nieuwe Dirk de Ruiter poster En die is te bestellen bij ons Bij ons bekende postbusnummer 436 En daar staat de nieuwe naam van de Zondermiddag Show op De Soes recht Vooruit Show Met Dirk de Ruiter, dat worden dus onze nieuwe affiches Zelfs een foto staat erop. Zelfs een foto staat erop, ja. Die uh, affiches die kunt u dus bestellen bij ons. postbusnummer 436 in zoest 3760. Hij is de postcode, alsof we niet op kan. En dan, uh, gelijk moet ik daar toch even tegenin. Er is namelijk nog een radioamateur hier in Zoest. Een, uh, hoe heet die figuur? De, nee? Nee? Weet, uh, fla... de, flamingo. Ja. de Flamingo. Deze amateur, de Flamingo, die uh, doet ook uh, programmaatjes met telefoonnummers en uh, wordt lid van onze fanclub. Moet ik u toch uh, verschrikkelijk eens tegen waarschuwen? Er is maar één echte uh, Vrije Radio Soest fanclub en die is van uh, Vrije Radio Soest zelf. Met 350 leden al. 350 leden, kunt u nagaan. Soester Radio. mensen staan achter Drik de Ruiter en concerten. Het is grandioos mensen, dus nogmaals, denk erom. er is maar één directeur uit de fanclub, en dat is deze. Woutje die... Uh, nee, vanuit Woutje zit de heleboel in de soep te helpen. Dat was zo dus over die poster, ze bestellen bij ons bekende postersnummer. Dan heb ik nog een mededeling. Vanavond hebben we een heel bijzonder telefoonnummer in het programma. Dat wordt een uh, telefoonnummer in Hilversum, 035 23 1160. Jawel, dat nummer wordt nou toch niet opgenomen. Vanavond om 7 uur is het, uh, dit nummer dus voor uw uh, verzoekjes voor volgende week uh, beschikbaar. 23 LO 60 035 Dan gaan we er nu tegenaan met het eerste verzoekje na 2 uur. Dat is uh, aangevraagd door de Meerveld voor uh, Kees Roest en uh, Tjeerd van Dijk. Jullie vullen gewoon een vaderliefde, drinkt niet meer. Nou, die hebben we al zo vaak gedraaid. Ik heb een uh, heel nieuw plaatje. En wie zingt het eigenlijk? Ik. Henk van Dijk. Die zingt, uh, ik stop nu met drinken. Ik drink veel te veel voor tijd dat ik stop Want morgen sta ik met een kader op Mijn keel zit dan dit, hun hoofd doet zo zeer Dan zweer ik, ik drink geen vol meer Maar smiddags is plots weer alles voorbij Dan voel ik me happy, dan voel ik me blij En s'avonds ben ik weer die man Die zei tot hij echt niet meer kan ik stop nu met drinken, ik ga nooit weer naar de groep. Ik stop nu met drinken, dat zeg ik s morgens vroeg. Maar smiddags dan denk ik, wat ben je voor een vent. En s'avonds, ja s'avonds, dan ben ik weer present. En s'avonds, ja, s'avonds, dan ben ik weer present. Dat gaat zomaar door, dag in en dag uit, want telkens neem ik weer een nieuw besluit. S'morgens denk ik, ik drink niet meer, dit was toch wel echt. Als je dan schijnt, de zon weer voor mij, dan voel ik me happy, dan voel ik me blij. En s'avonds ben ik weer die man, die zij tot hij het niet meer kan. Ik stop nu met drinken, ik ga nooit weer naar de groep. Ik stop nu met drinken, dat zeg ik s'morgens vroeg. Maar spreek dan, dan denk ik, wat ben je voor een vent.